Kwam hij niet? Erik Voogd stormde met een blos op zijn wangen de recherchekamer binnen. Voor het bureau van de kok bleef hij heigend staan. Ze, ze zijn weg. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Wie? Wie zijn weg? Die twee meiden. Welke meiden? Erik Voogd zwaaide achter zich.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 Doe niet zo narig, riep hij geprikkeld, dit is de oplossing, besef je dat niet? Trees van Gamelen en Antje van de Wiel zijn al vaker samen op pad geweest, die twee weten wat ze aan elkaar hebben, ze wisten waar die vijftigduizend gulden lagen en zijn toen op een ideetje gekomen. De kok drukte zich kreunend omhoog en schoof zijn hoesje terug, de grijns was nog niet van zijn gezicht verdwenen.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 Ik bedoel, een interieurverzorgster? Jasper de Groot schudde zijn hoofd. Tante Evelien bemoeide zich, net als ik, niet met de rest van de familie. Dat geeft alleen maar Linde. En voor zover ik weet, had ze geen kennissen. Een werkster? Het idee deed de jongeman kniffelen. Tante Evelien vond dat ze het beste zelf haar boeltje kon schoonhouden. De kok glimlachte.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 Het waren zichtbare uitingen van grote spanning en nervositeit. Naast de kok in de kast klonk het geruis van de mobiele telefoon. Vladder antwoordde. Begrepen? Het was voor de kok duidelijk te verstaan. De seconden die volgden vergleden als uren. De deur van de voormalige gelachkamer ging open. En in de deuropening verscheen de gestalte van een stevig gebouwde man. Hij droeg een lichtgrijze regenjas, waarvan de te lange mouwen zijn beide handen onzichtbaar maakten. Op zijn hoofd, ver naar voren geschoven, droeg hij een zwarte hoed met een uitzonderlijk brede rand. Die rand bedekte aan de voorzijde een gedeelte van zijn gezicht, zodat zijn gelaatstrekken niet duidelijk waren te onderscheiden. Met een sluipende tred liep hij op vader Ambrosius toe. Als verstijfd stond de oude man bij de katheder. Plotseling kraakte de houten kast naast de toegangsdeur, waarin rechercheur Prins zich had opgesteld. In de stilte van de oude gelachkamer klonk het kraken als een hels lawaai. De binnengedrongen man stopte verschrikt en stond een fractie van een seconde bewegingloos. Een groot model stiletto gleed uit zijn rechter en bleef trillend in de houten vloer steken. In een flits draaide de man zich om en rende terug naar de deur. Vledder en Fred Prins kwamen te laat. De man rende door de gang naar het bordes. Fred Prins en Vledder volgden hem in wilde galop. Met treden tegelijk rende de man de trappen van het bordes af en baande zich vechtend een weg tussen het traag voortschuiven van het leger van nieuwsgierigen en behoeftige langs de eindeloze reeks etalages met schaars geklede vrouwen in zacht roze licht. Vlak bij de brug van de stoof bleef de man even staan. Hij was blootshoofd. Zijn hoed had hij in de woeste tocht door de mensenzee verloren en de grijze regenjas hing gescheurd en in fluide aan zijn lijf. Eén moment leek hij besluiteloos. Toen sprong hij in de gracht. Het troebele water spatte even op, golfde wat na, en de man verdween in de diepte. Fledder en Fred Prins bleven aan de wallenkant staan. De kok kwam zwaar ademend naderbij. <hijnen> He, heb je gezien wie het was? Fledder draaide zich half om. Het gezicht van de jonge regisseur zag rood van inspanning. Hij knikte traag. Diederik, Diederik, lauwverwacht! Hoofdstuk 17. In zijn gezellige woonkamer zakte de kok onderuit in een leren fauteuil. Hij voelde de spanning van de vorige dag nog natrillen in zijn botten. Hij keek naar de jonge mensen om zich heen en vroeg zich af, hoe lang hij het nog kon doen hoe lang hij lichamelijk en geestelijk nog zoveel weerbaarheid bezat, om de immense spanningen van zijn verschrikkelijk beroep te kunnen doorstaan. De grijze speurder kwam langzaam uit zijn fortui overeind en pakte de fles cognac Napoleon, die Smalle Louisje hem door een van zijn gabbers had laten bezorgen. Met zichtbaar welbehagen vulde hij daaruit diep bolle glazen en reikte die zijn gasten aan. Mevrouw de kok kwam uit de keuken met schalen vol lekkernijen. Zij was een culinair genie, ze kon toveren met oven, magnetron en veel. Ze zette de schalen neer en wierp een bewonderende blik op Vledder. Ik heb het hele verhaal van mijn man gehoord. Zonder jou had hij deze zaak nooit tot klaarheid gebracht. Vledder bloosde onder de bewondering. U bedoelt mijn kennis van de computer? Precies! Vladder wees naar de kok, maar het was weer uw man, die het verband tussen de computerbestanden ontdekte. Fred Prins poogde zich naar voren. Hebben ze hem al gevonden? De kok knikte. Vannacht, een uur of vier. De Rijkspolitie te water vond hem onder de brug bij de stoofsteeg. Hij had zich tussen de brugconstructies verscholen en was er slecht aan toe. Hij is met spoed naar het Academisch Medisch Centrum gebracht. Daar heb ik vanmorgen nog een poosje met hem mogen praten. Haalt hij het? De kok trok een bedenkelijk gezicht. De behandelend arts vreesde voor zijn leven, hij heeft veel vuil grachtenwater binnengekregen. Bovendien schijnt een of andere idioot hem tijdens zijn vlucht door het publiek met een mes in zijn rechterzijde hebben gestoken. Fred Prins maakte een verontschuldigend gebaar. Ik kon er gisteravond echt niks aan doen. Ik kreeg plotseling een spiertrekking in een van mijn benen. Ongewild schoot mijn linkervoet vooruit en schopte ik tegen die kastwand. Fledder snoof. Het leek wel alsof er een kanon werd afgeschoten. De jonge regisseur keek naar de kok. Ik laat mij nooit meer in een kast opsluiten. Ik zag die Diederik Lauverbach schrikken, maar ik kon niet zo uit die kast komen, de deur klemde. Appie keizer Grinneke. ik zag jullie plotseling van het bordes rinnen, ik begreep er niets van. Hij bracht zijn beide handen naar voren. Heeft die Lauferbach al die moren gepleegd? De kok knikte. Diederik Lauferbach, directeur en eigenaar van de uitgeverij De Oude Bataaf in Bussum. Wanneer begon het? De kok pakte zijn glas op en nam een slok van zijn cognac. Hij zette zijn glas weer neer en spreide zijn beide handen. Wanneer begint een moord? Voor ons politiemensen is dat het moment van uitvoering, wanneer iemand een mes trekt, een pistool hanteert, of zijn handen wurgend om de keel van zijn slachtoffer legt. Maar dat is niet juist. Een moord begint veel vroeger. Het exacte moment is voor ons vrijwel nooit te achterhalen. Het ontstaat plotseling een vonk in de schimmige gedachtenwereld van de dader. Bij Diederik Lauferbach, zo vertelde hij mij, ontstond de gedachte aan moord, toen hij een manuscript van Soer van Obergum in handen kreeg. Fledder schudde zijn hoofd. —Dat begrijp ik nog niet! De kok ademde diep. Diederik Lauferbach, directeur en eigenaar van de Oude Bataaf, had een successchrijver onder contract, of, zoals uitgevers dat noemen, in zijn stal. Stanley van Blesse, de kok knikte. De boeken van Stanley van Blesse bereikten grote oplagen. De winsten die daaruit voortvloeiden, gaven Diederik Lauferbach de mogelijkheid om een uiterst kostbare, extravagante levensstijl te ontwikkelen. Hij bezocht frequent gokpaleizen en onderhield een reeks maatresses. De oude regisseur zweeg even, en liet zich wat terugzakken in zijn fauteuil. Maar zelfs successchrijvers hebben geen eeuwig leven. Stanley van Blaise werd ziek, van zijn hand verschenen vrijwel geen nieuwe boeken meer, en Diederik Lauferbach begreep, dat de dood van Stanley van Blaise, tevens het einde betekende van de flamboyante levensstijl, die hij zo beminde. Toen dwarrelde op zijn bureau een manuscript van Stuart van Obergem neer. Diederik Lauferbach ontdekte onmiddellijk, dat de schrijftrand van de profeet vrijwel overeenkwam met die van Stanley van Blaise. Bovendien schreven beide over hetzelfde milieu. Stanley van Blaise had zijn jeugd in criminele kringen doorgebracht en kon daar boeiend over vertellen. De profeet putte zijn gegevens uit datzelfde milieu, door te praten met de jongeren van zijn clubje. Fred Prins gebaren. Ik begrijp het al, riep hij opgetogen. Diederik Lauferbach wilde het manuscript van Sjoerd van Obergem gebruiken, als waren het geschreven door de succesvolle Stanley van Blaise. De kok strekte zijn wijsvinger naar hem uit. Heel goed! Lauferbach ging uiterst sluw te werk. Onder het voorwensel, dat zijn manuscripten nog net niet het juiste niveau hadden bereikt om uitgegeven te worden, spoorde hij Soert van Oberghem aan, om steeds opnieuw aan een nieuw manuscript te beginnen. Appie Keizer keek hem niet begrijpend aan. Daar kon ik toch niet hevig mee doorgaan? De kok schudde zijn hoofd. Toen Soert van Oberghem zijn vierde manuscript had ingeleverd, eiste hij van Diederik Lauferbach, de manuscripten in boekvorm uit te geven, of ze anders terug te bezorgen, zodat hij, de profeet, zijn geluk bij een andere uitgever kon beproeven. Fledder grijnste. En dat kwam Lauferbach niet goed uit. De kok schudde opnieuw zijn hoofd. Diederik Lauferbach zat in de knel. Stanley van Blaise was een paar dagen tevoren overleden, en hij had overal verkondigd, dat de oude bataaf nog enige manuscripten van Stanley van Blijzen in bewerking had, die alsnog postuum zouden worden uitgegeven. Motief voor moord? De kok knikte. Diederik Lauferbach, sprak hij somber, kocht een groot model stiletto en toog naar de woning van de profeet aan het Turfdragse pad. Het was, zo vertelde hij mij, niet direct zijn bedoeling om dat wapen ook werkelijk te gebruiken. Hij wilde eerst proberen om met Soert van Obergem tot een vergelijk te komen. In een emotioneel gesprek vroeg hij de profeet om zijn toestemming, de ingeleverde manuscripten onder de naam Stanley van Blaise uit te geven. Soert van Obergem, verontwaardigd, weigerde. Flerk kneep zijn lippen op elkaar. —Het werd zijn dood, de kok knikte. Om ons op een dwaalspoor te brengen, maakte Diederik Lauferbach een enorme ravage in de woning van de profeet. Hij haalde alles overhoop, duwde de deur uit haar sponningen en deed het voorkomen alsof de profeet bij een inbraak om het leven was gekomen. Fledder keek hem verward aan. Diederik Lauferbach heeft ook dat houten cilinderbureau overhoop gehaald. Waarom nam hij die, die 50.000 groen niet mee? De kok plukte aan het puntje van zijn neus. Die waren er niet meer. — Wat? De kok schudde zijn hoofd. — Hoewel jij nogal gecharmeerd van haar leek, antwoordde hij feintjes, had ik al van het begin af aan het idee, dat Barbara, Belinda van de Bosch, ons bedroog. Ze had die vijftigduizend gulden een dag tevoren, overigens met toestemming van de profeet, die het toch niet geheel vertrouwde om zoveel geld in huis te hebben, naar vader Ambrosius gebracht. Toen ze de profeet op de dag van de bijeenkomst dood aantrof, was ze aanvankelijk te verzucht om nuchter te kunnen denken. Later kwam ze op het idee, om aan ons de gedachte op te dringen, dat de profeet omwille van het geld was vermoord, en dat de moordenaar al het geld had meegenomen. Later op de avond ging ze naar vader Ambrosius vertelde hem wat ze had gedaan, en stelde de oude man voor, om het geld niet aan de jongeren van het clubje te geven, maar het samen te delen, en niet alleen het geld. Hoe bedoel je? De kok glimlachte. Barbara moet heel goed hebben beseft, dat vader Ambrosius op haar vermetelplan zou ingaan, en voor haar charmes zou bezwijken. Fletters zuchtte. Haar duivelse verleidingskunst. Hij was er al zo bang voor. Fred Prins gebaarde voor zich uit. Waarom die andere moorden? De kok poog zich iets naar hem toe. Lauferbach begreep, dat de vriendin van Sjoerd van Obergem de inhoud van manuscripten van de profeet moest kennen, en beslist zou gaan reageren, wanneer de schriftstukken van de profeet onder de naam van Stanley van Blazen zouden worden gepubliceerd. Fred Prins knikte begrijpend. Werd om die reden ook de vrouw in de Vierwinderstraat vermoord? De kok liet zijn hoofd iets zakken. Arme tante Evelien, ze werkte al jaren voor Diederik Lauferbach. Vrijwel alle manuscripten, die de oude bataaf uitgaf, werden door haar pers klaargemaakt. Ze was ook volkomen op de hoogte van het plan om de manuscripten van Soert van Obergem onder de naam van Stanley van Blaise uit te geven. Fred Prins. Fronste zijn wenkbrauwen. Bezwaarde haar dat dan niet? De kok trok zijn schouders op. Ik ben niet bekend met de ethiek van het uitgeversschilde, maar na de moord op de profeet en zijn vriendin vond Diederik Lauferbach het riskant om Evelien de Groot in leven te laten. Ze liet hem niet vermoedend binnen. Toen hij haar had vermoord, zocht hij in haar werkkamer alles af. Floppies, contracten, bescheiden, die mogelijk op een verband tussen haar en de uitgeverij de oude Bataaf konden wijzen. Fledder grijnsde. En hij vergat dat de computer ook een harde schijf heeft, waarop bestanden zijn aangebracht. De kok knikte. En hij wist niet, dat de profeet s'nachts, wanneer hij een inval had, soms stukken van zijn manuscript achter zijn bed op het behang schreef. Die stukken op het behang... Hebben we in de computer van tante Evelien teruggevonden in tekstgedeelten, die onder de naam Stanley van Blazer zouden worden gepubliceerd? Fred Prins spreidde zijn beide handen. —Dan begrijp ik nog niet, sprak hij wijfelend, waarom die Diederik Lauverbach naar de Achterburgwal kwam, om vader Ambrosius te vermoorden. Om de mond van de grijze speurer gleed een grijns. Daar had ik de hand in. Toen ik wist, dat vader Ambrosius in het bezit was geweest van die 50.000 gulden, had ik een middel, om hem aan mijn plan dienstbaar te maken. Chantage? De kok tuitte zijn lippen. Noem het uh, een geestelijk overwicht. Ik liet vader Ambrosius via de telefoon aan Diederik Lauferbach openbaren, dat hij, vader Ambrosius, wist waarom de profeet, Barbara en mevrouw de Groot, waren vermoord en dat hij in het bezit was van afdrukken, die hij eens op verzoek van de profeet van de manuscripten had gemaakt. Voor een half miljoen was vader Ambrosius wel bereid om afstand van de afdrukken te doen. De oude regisseur vouwde zijn handen. Diederik Lauferbach concludeerde, dat hij weinig keus had. Fred Prins grijnsde. Een typische de koktruc. De grijze speurde reageerde niet. Ik heb er lang over gepijnst, ging hij verder, waarom mevrouw de Groot het bestand Obergum in de computer liet staan. Ik denk, dat het niet veel meer was dan een losse notitie na een opdracht van Lauverbach. Ik ben er achteraf van overtuigd, dat een van de manuscripten van Sjoerd van Obergem inderdaad met de dichtregels van Willem Elschot begon. Toen Lauverbach ons van die dichtregels had verteld, Konden die uiteraard niet in het pseudo-manuscript van Stanley van Blaise blijven staan? Vandaar, weglaten. De oude regisseur zweeg even. Maar doodslaan deed hij niet, declameerde hij luid. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Om zijn lippen zweefde een matte glimlach. Het is dom om wetten en praktische bezwaren weg te laten, en dat geldt niet alleen voor Lauferbach. Fred Prins en Apikeijzer lachten, maar reageerden verder niet. De kok stond nog in zin, de lange uiteenzetting had hem vermoeid. Hij nam zijn glas op, liet het schommelen, drukte het onder zijn neus en snoof. De prikkelende geur van de cognac verkwikte hem. Mevrouw de kok ging opnieuw met lekkernijen rond, en het gesprek werd algemener. De dood van de profeet raakte wat op de achtergrond. Nadat de gasten op een nog redelijk uur waren vertrokken, trok mevrouw de kok een poef bij en ging recht tegenover haar man zitten. Zou je zelf niet eens computerles gaan nemen? Tegenwoordig heeft bijna iedereen zo'n pc in huis staan. De kok trok zijn schouders op. Ach, ik heb vledderd. Mevrouw de kok schoof haar poef nog iets dichterbij. De anderen hebben het ze niet gevraagd. Maar wat doe je met het geld van die meiden? De kok glimlachte. Verdelen? Verdelen onder de leden van het clubje, zoals de profeet dat had gewild? Met inachtneming van hun talenten? Precies. Mevrouw de kok keek naar hem op. Neem je de taak van de profeet over? De oude regisseur schudde zijn hoofd. Dat kan niet meer, antwoordde hij stomber. Na dertig jaar politie is mijn geloof in een proces van loutering weggeëpt. Hoofdstuk 18. Een trage, slome regen zakte mistroostig uit een laag grauw wolkendek.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 Evelina Petronella Maria de Groot werd begraven, en de kok had het gevoel, dat hij erbij moest zijn, uit pietijd, en omdat hij meende dat tante Evelien, die hij in leven niet had gekend, een vrouw was geweest met een warm hart. De begraafplaats zag er triest en verlaten uit. De bloemen kleurden niet, en zelfs de vogels hielden zich schuil. De kok slenterde gebogen verder. Hij herinnerde zich, dat hij eens onder exact dezelfde omstandigheden over het grind van zorgvliet had gelopen, maar dat was alweer vele jaren geleden. Hij keek op en zag in de verte een jonge man. Hij stond eenzaam en alleen onder een afdakje van de aula. Toen hij naderbij kwam, gleed er een glimlach van herkenning om zijn lippen. — Jasper de Groot, riep hij opgewekt, ik ben blij dat je er bent. Hij keek om zich heen. — Waar is de rest van de familie? De man schudde zijn hoofd. — De rest is er niet, sprak hij triest. De rest is er nooit, niet bij leven, niet bij sterven. De kok maakte een verontschuldigend gebaartje. Misschien wisten ze niet, dat tante Evelien vandaag wordt begraven. Jasper de Groot grijnste. Ze wisten het, ik ben het hun alle gaan vertellen, ik kwam niet verder dan de deur, en ze keken mij aan, alsof ik lucht was, of ik niet meer bestond, of ik gelijk met tante Evelien was gestorven. Een grote lijkwagen reed met oneerbiedige snelheid de begraafplaats op. Bij de aula remde de wagen. De wielen knarsten in het grind. Een man stapte uit en rende in looppas op hen toe. —Komt u voor mevrouw de Groot? Ze knikte beiden. —O! zei de man, hij was zichtbaar teleurgesteld. —U kunt ons volgen. Hij rende door de regen naar de wagen terug. Stapvoets reed hij verder de begraafplaats op. Jasper de Groot en de kok volgden. Ze liepen zwijgend naast elkaar. De zwarte, glanzende wagen zoemde voor hen uit. De oude regisseur blikte opzij. Het groene, rafelige jek met koorden, dat de jonge man droeg, was doorweekt. Zijn rechter knie stak door zijn spijkerbroek, en zijn voeten sopten in een paar versleten basketballschoenen. — Dat vreemde staartje in je nek staat je niet. Jasper de Groot keek naar hem op. — Zal ik het afknippen? De kok knikte traag. Doe maar. Jasper de Groot slikte. Zijn grote bruine ogen vulden zich met tranen. Ze rolde over zijn wangen en vermengde zich met de regen. Tante Evelien, slikte hij, ik heb nu niemand meer, niemand. De kok zuchtte. Het verdriet van de jongeman deed hem pijn. Hij legde zijn arm om zijn schouders als uh, als je eens wel douchen of trek hebt. Mijn vrouw maakt een verrukkelijk ontbijt: gebakken eieren met beken. Luistert naar een productie van Interval, de uitgeverij van cassetteboeken.